1 uur. Eva de Jong met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het leger de opdracht gegeven om zijn raketten in staat van paraatheid te brengen. Hij deed dat nadat twee Amerikaanse B2-bommenwerpers langs het Koreaanse schiereiland waren gevlogen. De B2's die op de radar nagenoeg onzichtbaar zijn, deden mee aan een oefening van de legers van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Ze vlogen vanuit de VS naar Zuid-Korea en lieten daar nepbommen vallen. De B2 kan worden voorzien van kernwapens. Noord-Korea beschouwt het machtsvertoon als een provocatie. Het regime heeft de afgelopen weken herhaaldelijk gedreigd... wapens op te nemen tegen de VS en buurland Zuid-Korea. De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar... met 0,4 gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... is dat een grotere krimp dan verwacht. Het CBS ging eerder nog uit van een krimp van 0,2 De Nederlandse economie zit in een recessie. Sinds het derde kwartaal van vorig jaar... is er sprake van een krimp van de economie. PvdA-leider Samsom vindt dat er een eind moet komen aan brievenbusfirma's in Nederland. Het zijn firma's met alleen een postadres om buiten de controle van hun overheid te blijven. Samsom vergelijkt de brievenbusfirma's met de situatie die heeft geleid tot de crisis op Cyprus. Hij deed zijn uitspraken in het tv-programma College Tour, dat vanavond wordt uitgezonden. Vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan is vanavond een Soyuz-raket gelanceerd met twee Russen en een Amerikaan aan boord. De astronauten vliegen naar het internationale ruimtestation ISS, waar ze binnen een uur of zes zijn.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 NCRV. Casa Luna Frank Dumas. Welkom terug bij Kaaseluna. Morgen is het Blauwe Vrijdag, moet eigenlijk zeggen vandaag. Het is eigenlijk al vandaag, maar goed, Vrijdag. Vandaag is het Blauwe Vrijdag op Radio 1. De hele dag staat in het teken van de blauwe envelop. En in Kaaseluna hebben we de aftrap al gehad. In het eerste uur sprak ik met Koos Boer. Koos Boer is hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden... en is zo vriendelijk om toch te blijven zitten. Je had even te twijfelen, Koos, maar je dacht... ach, het is ook wel heel leuk ja. om even luisteraars te praten nog. Dat is ook zo. Waarvoor heel veel dank... Uh, dus als u luistert en u denkt, ik wil ook uh, aan uh, nou ja, een van de grote deskundigen... op het gebied van belastingrecht wat vragen, bel 0800-1121. Dat is het gratis nummer van Casaluna 0800-1121. Mailen kan Casaluna@ncv.nl twitteren hashtag Dumosh of hashtag kazaluna. Mevrouw Rovers, u mag beginnen. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ik heb eigenlijk een vraag aan u. Uh, ik ben een AOW'er. En ik heb nou uh, uh, nabestaande pensioen. Uh, ik vraag me af, uh, hoeveel gaat daarvan af? Want een AOW is uh, 1010,29 bruto per maand. En het nabestaande pensioen is 534,89 per maand bruto. Oh, u weet het wat wat ook kan de... ik dan overhouden? U weet het bedrag op de cent af, dat vind ik al heel bijzonder. Wat zegt u? U weet de bedragen op de centen af, dat vind ik al bijzonder. Ja, ik heb een papiertje voor me. Oh, hij spiekt, hij spiekt op een briefje. Het is de allereerste keer dat ik het krijg. Ah, oké. Okay. Want, hoe komt dat? Omdat er eerst iemand dood moet gaan. Ja, maar dat is onlangs gebeurd dus. Ja. Uh, nou, gecontroleerd... Dank je wel. Ik heb geen idee hoe zo'n nabestaande uh, uh, pensioen eruit ziet. Maar dat dat twee voorwaarden. Iemand moet overleden zijn. De partner, ik vraag het even ondertussen aan de koosboer. Moet overleden zijn en de ingangsdatum. Ja, ja. en die moet dan dus bij het, A, uh, bij het ABP uh, betaald hebben altijd, hè? Ja. Ja. Ja, en, en uw vraag is dat wat, wat blijft daar net over, en over Denk ik, ja. toch? Um, ik... ik um, ik um, heb geen, geen rekenmachine, nog, nog een wet, heb nog bij de hand, maar ik kan u wel ongeveer vertellen waar het heen gaat. Um, uh, feitelijk um, worden deze bedragen uh, gewoon betrokken in, uh, in de inkomstenbelasting, maken deel uit van, uh, van het inkomen, ook al voelt het zo misschien niet helemaal. Um, dat uh, moet dan uh, voor het gemak even maal 12 om het op jaarbasis te krijgen. Uh, nou, als dat uh, grofweg uitrekenen dan uh, komt het er misschien ergens in de buurt van de 15.000 euro of zo. Ja, iets meer. 17.000. 17.000. Um, nou, en dan vervolgens is het de kwestie van, uh, van, van kijken... in, uh, ja, in welke uh, schijf kom ik dan terecht? Nou, dit blijft dan uh, allemaal binnen, uh, binnen de eerste schijven. Dus dat uh, zijn uh, ja, de wat zachtere tarieven nog. En daar komt dan bij dat mensen die een uh, uh, AOW-uitkering krijgen... een AOW-premie meer betalen... En in De eerste twee schijven van de inkomstenbelasting zitten ook de premies: volksverzekeringen, zoals u misschien weet, en uh, de belangrijkste daarvan is uh, de premie: AOW, en die betaalt u dan niet, dus dat betekent verschilt. Dat nou dat is, ja, als ik uh, zou, zou, zou moeten gokken, dacht ik zo rond de uh, 18% ergens, dus die, uh, die valt er dan uit. Um, dus dat betekent, um, maar um, uiteindelijk is het de kwestie van, uh, van de aangifte invullen... en het uh, rekenprogrammaatje doorlopen. Uh, dat betekent dat ja, het bruto-netto-effect, zoals we dat zeggen... dat zal hier dan nog wel uh, meevallen. Daar gaat zeker een beetje belasting vanaf. Maar dat blijft dan uh, verhoudingsgewijs hopelijk binnen de perk. Is dat een antwoord, mevrouw Rovers? Ja, maar uh, nou weet ik het nog niet wat ik krijg. Nee, maar... Want uh, u ja? noemt wel verhaaltjes, maar het gaat er mij om... Uh, wat hou ik netto over van die uh, AOW van vroeger? En wat hou ik netto over van dit, uh, uh, uh, dit nabestaande pensioen? Uh, want die 534,69 of 89, dat is per maand. En wat hou ik dan netto over per maand? En wat hou ik netto over van die AOW? Ja, maar goed, even, even, het punt is, dat, dat heeft u net natuurlijk ook kunnen horen van Koos Boer... Uh, dat hij geen rekenmachine bij zich heeft en ook niet tot op de cent nauwkeurig het kan uitrekenen. Globaal, hoor je zeggen, Koos, de procent of...? Nou, globaal uh, zal het vallen binnen, binnen de eerste uh, schijven. Dus dat uh, betekent dat er uiteindelijk, uh, zonder uh, de premies AOW... Uh, nou ja, uh, grof gezegd, zo rond uh, nou ja, misschien uh, nou ja, even makkelijk gerekend 14, 15 procent overblijft... Uh, om belasting te betalen. En dan is het ook nog eens een keer zo dat um, het even de vraag is... of de bedragen die u nu noemt, of dat al netto bedragen zijn. Want als dat de uitkeringsbedragen zijn zoals ze netto zijn binnengekomen... Uh, is er misschien al belasting op ingehouden, maar dat weet ik ook even niet. Um, maar, maar nogmaals, um, uh, ik, ik kan het u niet precies in euro's vertellen. Maar, um, maar ongeveer, moet u dus rekenen, als er eh, tenminste nog geen belasting over betaalt... ongeveer 15% zou u moeten betalen. Ja, met een al te vinger. Het, het zou me niet verbaasd dat dit al netto bedragen zijn... Dus in dat geval is die belasting al ingehouden. Ja. Zou ook kunnen. Goed, mevrouw Rovers? Uh, ik ben nog niet precies tevreden. Ik zal eventjes de netto bedragen die ze mij voorstellen uh, even zeggen. Ik had vroeger AOW 1010, 78, of 79. En nu krijg ik netto 766,19 uh, euro en 19 centen. Oké, okay, dus u noemde de, de bruto je? bedragen al. Dat vind ik toch wel erg weinig, hoor. Dat ze dan van die AOW je eigenlijk uh, zoveel ervan afpakken. Ja, ja. ja dat, dat en van dat andere te... pakken ze dan ook af. Ja. Want dan hou ik dan 426 per maand over. Oké. Okay. Dus dan, ben, dan ga ik o, ongeveer een 100 euro vooruit. En ik moet eigenlijk 500 euro hebben. Ik vind het een oplichterij, hoor. Ja, als ik moet zeggen, eerlijk gezegd. Wat zeg je? Ik weet niet zo goed wat ik erop moet zeggen. Het klinkt, klinkt inderdaad nogal veel. Maar goed, de, de, de, nou ja, we kunnen u niet, niet helderder, het, maar, uh, verder helpen denk ik, dan, dan, dan nu. Um, uh, dan is het een kwestie van de aangifte invullen en kijken of, uh, of dit klopt. Um, en of je misschien toch nog iets terugkrijgt. Dat zal dan de enige manier zijn, lijkt mij. Koosboer, eens? Ja, uiteindelijk wel. Wat is eigenlijk een loonheffingskorting? Wat is dat? Er... Gaan... Loonheffingskosten. Loonheffingskosten? Ja, bijdragen... Uh, Loonheffingskorting. Ja. Daar moet ik dan voor afgeven. Uh, 101,41. Ja. En dan bij dat andere. Wat is dat? Wat is dat? Ik moet dan afgeven. 92. Maar wat is dat fenomeen precies? Loonheffingskorting? Idioterie hoor. Koosboer? Uh, ja, dat ja, zijn allerlei kortingen die. Uh, uh, ja, worden verwerkt eigenlijk al. Uh, Um, ja, ook weer in het zogeheten bruto-netto-traject. Als je kijkt wat iemand um, uh, bruto verdient en uiteindelijk netto overhoudt, er worden ook kortingen inverrekend. Want de inkomstenbelasting en de loonbelasting kennen allerlei kortingen. En uh, ja, die zitten daar dan al in, ver, in verwerkt. Hè. Dat is dan feitelijk wat, wat u ook ziet. En um, nou, dat nogmaals doet mij wel vermoeden dat dit netto-bedragen zijn. Dus dan zou uh, feitelijk de belasting um, ergens al ook op datzelfde papiertje moeten staan, wat is ingehouden en afgedragen. Um, nou ja, dat, dat kan dan feitelijk worden verrekend. Hè? Dat maakt het dan uh, normaal gesproken ook, uh, ook overzichtelijk. Um, maar, maar nogmaals, ik, ik kan u niet precies vertellen... wat er nog, nog extra moet worden betaald of, of, of nog terugkomt eventueel. Dat, dat is altijd toch uh, ja, helaas de hele zure exercitie van de aangifte doorlopen. Oké, okay. goed mevrouw Rovers, gaan... Ik ga een eerlijk antwoord hierop geven. Ja maar, ja, maar... Die premie die wij betaald hebben voor die ABP-pensioen... Die is hoger, dat we betaald hebben, dan wat ik er nou bij krijg. Oké, okay, goed. Maar ik, ik wil oh, graag... en dan hebben ze al die rente gevangen. Ja. En dan houden ze het dan bij hun binnen. Ja. Ik, ik, uh, ik ga naar de volgende bellen, als u het niet erg vindt. Want we kunnen hier toch niet veel verder iets mee doen. Dus ik ben heel ik wil u hartelijk danken voor het bellen. Uh, en we gaan uh, naar de volgende bellen, als u het goed vindt. Kees Mossing, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb een uh, probleempje. Ik uh, heb een, ben een aantal jaren dakloos geweest... De, dankzij een scheiding. In die tijd heeft de Belastingdienst mij een aantal Amsterdamse aanslagen opgelegd. Maar het probleem met dakloos is dat de post niet zo makkelijk bezorgd wordt. Mm -hmm. Ik heb weer een woning gekregen. Dus ik heb van de vorig jaar vijf jaar aangiftes in kunnen vullen. En dat wordt verrekend met openslaande aanslagen. Toen vertelde die meneer die mij hielp in Amsterdam op de Belastingdienst... God, die Amstaf aanslagen zijn definitief geworden in juli 2007. Dus die kan je gewoon nog invullen. Dus ik overal, uh, ik had in die voor die tijd een eigen huis. Dus ik heb mijn mijn en erop gevraagd, ingevuld. En nu krijg ik doodleuk een brief van de Belastingdienst. Dat meneer Wekers in zijn wijsheid besloten heeft een brief te schrijven van... jullie mogen geen aangiftes meer innemen. Vijf jaar na het belastingjaar. Wat, wat dus gaat er inhouden? Alles wat ik terug zal krijgen, gaat verrekend worden met die openstaande aanslagen. Het komt er dus neer dat de belastingdienst wel mag innen, maar als ze zien dat je geld goed hebt, omdat ze, me, ze hebben mij gewoon een fictief inkomen toegerekend hebben, dat doen ze gewoon. Ze zetten die gewoon op het ton en uh, klaar. En dan moet je me aantonen van niet, dat heb ik nu aangetoond. En ze zeggen, helaas binnen de we komen even halen. Ja. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Ja, kom, hoe zit dat? Ja, hoe dat, hoe dat zit is um, um, eigenlijk, uh, eigenlijk als volgt. Ja, op het moment dat je, en dat heb je dan ervaren... Um, uh, door omstandigheden uh, niet of niet tijdig aangifte doet... dan gaat de inspecteur er soms toe over om uit zichzelf een aanslag op te leggen. Dat noemen we dan ambtshalve aanslag. Um, ja, dan die ambtshalve aanslag is ook gewoon weer een, uh, een aanslag. Uh, en daar, daar moet je het dan maar mee doen. En omdat het ambtshalve is zonder, uh, zonder voorafgaande aangifte... gaat de inspecteur... Ja, eigenlijk maar wat schat, hè. Dat heb je dan ook gemerkt. Dat is de, de, de ton die u noemt. Ja, en dan ineens zit je daarmee. En uh, het enige wat je daartegen kan doen... is uh, bezwaar maken tegen die, uh, die aanslag. Maar als die ook... Uh, ik weet niet helemaal of ik dat dan goed begrepen heb... maar als die ook zeg maar in, uh, door alle verhuizingen in het, in het ongereden is geraakt... dan ben je te laat soms met bezwaar maken. Kun je niet meer uh, eigenlijk alsnog een aangifte indienen... en laten zien wat het echte inkomen is. Nou, dan kan een inspecteur... Uh, zelfs ook wanneer je te laat bent, dus buiten de bezwaartermijn van zes weken bent... kan een inspecteur een, uh, ja, een, een, een ambtshalve vermindering ook weer toepassen. Hij kan er alsnog naar kijken. Um, dat kan niet doen als je ja, alsnog uh, zeg maar, laat zien dat die aanslag... Uh, ja, objectief vaststelbaar onjuist is, zoals we dat dan zeggen. Dus hij moet echt wel aantoonbaar fout zijn. En dan zou je normaal gesproken Koolandse halve dat, uh, dat in behandeling uh, moeten nemen. Daar zijn ook wel besluitjes over. Um, maar dat blijft wel, en uh, dat, dat is het hele vervelende in dit soort gevallen... dat blijft coulantse werk. Dus uiteindelijk als je het daar niet mee eens bent... of je komt er niet uit met een inspecteur omdat hij je niet, of niet goed wil helpen... Ja, dan kun je daar niet meer voor naar de rechter. En uh, dat, dat is het hele vervelende. Dus daar waar de bezwa bezwaartermijn uiteindelijk is verlopen kun je nog wel dus een beroep doen op de goede tierenheid van een inspecteur. Dat heet dus die een verzoekamtshalve vermindering. Maar ja, als de inspecteur de hakken in het zand zet... of zegt, ik mag het van mijn baas niet meer doen... ja dan is dat wel heel erg lastig. Maar dat kan dus heel erg per inspecteur verschillen. Nou, daar is wel beleid voor. En dat beleid moet de inspecteurs ook wel volgen. Maar je komt wel eens tegen... Ik heb het zelf in de praktijk ook wel gezien. Je komt ook wel tegen dat zelfs als een inspecteur dat in behandeling wil nemen... Ja, je, ...je het er niet helemaal over eens wordt wat dan de juiste uh, uitkomst moet zijn. Hè? Dat nou, die... weet je wat de ellende is? Toen ik een eigen huis had... ...de Belastingdienst krijgt van de banken exact opgegeven wat, wat er op je rekening staat. Uh, de hypotheekrentes worden doorgegeven. Ze hadden van mij een kopie huurkoopcontract uh, van mijn huis... ...plus de kopie van mijn hypotheekakte. Ze hebben nooit rekening gehouden met mijn huis. Terwijl het gewoon in mijn dossier lag. Wat bedoel en je? Wat bedoel je nou, dat ze nooit rekening hebben gehouden met je huis? Nou, die ambtshalve aanslagen die ze me opgelegd hebben, daar krijg ik alleen maar systeemprintjes van. Want ze kunnen de aanslagen die dan zogenaamd bij mij bezorgd zou zijn. Ja. Hoe, dat, hoe dat kan als je dakloos wordt, bent, is mij een raadsel. Maar, ze, maar ze wacht, even, wacht, wacht even, even, even heel simpel. Wat bedoel je met ze hebben geen rekening gehouden met mijn huis? Jouw nou, huis kostte heel veel geld. Let op. Ik, oh. in, ja, tuurlijk, ik betaal die hypotheekrente. Ja, ik, heb, okay. ik heb in 2000, 2001 heb ik gewoon normale aangifte gedaan. Daarna begon de ellende. Toen heb ik geen aangifte meer kunnen doen. En uh, de, de Belastingdienst had in het dossier wat ze hebben... hadden ze een kopie van mijn hypotheekakte liggen... dus ze konden precies uitrekenen wat voor hypotheekrente ik moest betalen. In die Amtsalve aanslagen hebben ze nooit rekening gehouden met het eigen huis. Ze hebben nooit rekening gehouden met, mijn, uh, met mijn, uh, de rente die ik moest betalen. Ze hebben me gewoon een fictief inkomen toegerekend. Werkers, die staatssecretaris heeft in 2011 een brief uit laten gaan, een besluit genomen... of hoe heet het, een, een, een opdracht gegeven van vijf jaar na belastingjaar helaas pindakaas. En, die, en de inspecteur zegt gewoon, ik mag het niet van weken. Ja. Maar ze mogen het wel in. Dat vind ik maar heel raar. Want dan zeggen ze, ja, maar wacht even, 10 oh, oh, jaar terug hebben we jou aangeslagen... en acht jaar terug en zo, dat komen we wel even bij je halen... Maar we zien nu dat je het, inderdaad, dat, dat anders is. Ja. Maar dat doen we gewoon lekker. Oké, okay, Koos, laten we even dat laatste punt oppakken. Je, je mag niet, je kunt niet meer een beroep. Als de belastinginspecteur nee, zegt. Uh, die zeg termijn is dat verlopen, we maar. En ik was dakloos. Maar, uh, zegt uh, Kees, uh, ze komen het wel na vijf jaar alsnog halen. Ja, ja dat, dat, dat is een, uh, inderdaad een gekke gewaarwording. Uh, het verschil komt uh, hieruit dat zij hebben die aanslagen klaarblijkelijk al uh, opgelegd, hè, die aanslagen die ze nu komen innen. Ja. Dus die zijn er al wel. Alleen niet goed afgeleverd dan? Ja, niet, niet goed afgeleverd. Hè? Dus ik begrijp ook heel goed dat dat uh, tot discussie leidt. Um, um, maar goed, die aanslag is ooit eens opgelegd. Uit, uit die aanslag komt zeg maar, het papiertje uh, waarop staat... U moet betalen. Dat komen ze dan nu blijkbaar uh, invorderen. Hè? Dus dat is het invorderingstraject. En voor de rest zeggen ze ja, aan het heffingstraject. Dat is dus dat wat er in dat, uh, in dat papiertje staat. Op basis waarvan wij dan uiteindelijk die... Uh, Um, die invordering bij u instellen, ja, daar kunnen we niks meer aan veranderen. En, en dat is natuurlijk heel zuur. Dat, uh... nou, het heet willen, niks meer aan veranderen. Het gaat niet om ze willen gewoon. Nee, exact. Nee, exact. exact ja. Kijk eens en ik, hoe goed... en, ik ken, en ik ken verhalen van mensen die in dezelfde situatie zitten, waar de inspecteur schijnbaar niet die brief gezien heeft, of zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om het alsnog te doen, die coulanten. Dan denk ik, hoe, hoe kan het in dit land dat je gewoon afhankelijk bent. Van een inspecteur die gewoon zegt. Ik doe het niet meer, maar ik wel, wel blijven in. Dat, dat is heel apart. Ja. Nee, maar ik vind zeker ook dat als je een goed verhaal hebt, hè, een goed verhaal hebt in de omstandigheden die je zijn overkomen, een goed verhaal hebt, doordat je zegt ja, mijn, uh, uh, ja, mijn hypothecaire uh, lening was bij jullie bekend en, en de rente die ik zou moeten betalen ook, ja, dan vind ik eigenlijk wel dat een inspecteur zo ver mogelijk moet gaan als je maar enigszins kan. Om dat te doen. Maar dat, dat daar dan soms klaarblijkelijk verschillen in zitten. Ja, dat, dat, dat gebeurt dan. En uh, ja, ik moet zeggen, dat, dat, dat is wel uh, bijzonder vrang, ja. Okay, ja. Goed, Kees, ja, veel succes. Ik heb het gevoel dat ik de crisis aan het betalen ben. Dat ja, <laughs> dat gevoel hebben ik voor meer <laughs> mensen op dit moment, geloof ik. <laughs> Dank voor het bellen, Kees. Okay, en, en veel hey, succes. Dank je hey, wel. Dag. Hans, goedenacht. Ja, goedenavond. Uh, ik uh, had een vraagje. Mijn vader, die is dus negentig. En uh, die heeft van zijn accountant in het verleden jaar gehoord... dat hij dus het geld wat hij op zijn uh, uh, bank heeft staan... dat hij dat veel beter uh, in... Hij heeft dus drie kinderen, ik heb dus nog een broer en een zus... dat hij dat beter uh, gedeeltelijk aan de kinderen kan geven als, na zijn dood. Want dan krijg je nog zoveel... Uh, uh, vier, gewoon 40% wat je er uh, aan belasting op moet betalen. Nou, nou ouderskind is minder uh, of het verleden jaar heb ik 4000 gehad... Uh, nou, afgelopen week 3.000. Uh, moeten wij daar dan nog extra belasting op betalen? Want er is tegen ons gezegd, onder de 5.000 per kind... hoef je geen belasting te betalen. Oké, okay. Koos. Ja, ik denk dat het uh, advies van de accountant uh, is uh, uh, gestoeld op het volgende. Als uh, uh, het geld uiteindelijk bij, bij overlijden van, uh, van ouders naar kinderen... in, in, in één, um, ja, in, in één uh, keer komt... Dan is dat het hele bedrag in dit geval gedeeld door drie. Als je dan mootjes schenkt in, uh, in de eerdere jaren, dan uh, maak je het bedrag dat uiteindelijk dan in de relatie overgaat naar de kinderen. Dan maak je iets kleiner. Dus wat je dan feitelijk doet, is dat je uit de hoogste schijf, hè, voor ouders en kinderen is dat inderdaad 10% tot 20%. Ja. Dan haal je iets uit die 20% schijf en dat, dat doe je dan, dat schenk je ofwel tot het bedrag van de vrijstelling, ouders en kinderen. Ja ofwel je schenkt dat uh, tegen de 10%-tarief weg. Hè? Dus wat je dan doet is feitelijk dat je iets uit het hoge tarief haalt... wat eventueel bij ja. overlijden daar zou hebben ingezeten... en dat schenk je eerder uh, naar de kinderen gedurende leven. Mits je tijdig doet, want binnen een jaar moet iemand niet overlijden. Ja, anders heb je allerlei optelregels. Maar afgezien van dat soort complexiteit uh, is, is dat doorgaans een, een heel goed en nuttig uh, advies. Zie je ook heel veel gebeuren, dat noem je schenkplannen... Ja, hij um, heeft zelf ook nog plezier van, zegt hij dus. Hij heeft er nog plezier van, dat jullie er ja, plezier van hebben. Ja, dat hij dat nou schenkt en dat hij dat ons ziet, dat wij, ja. wat wij ermee kunnen doen. Daar heeft hij zelf ook nog plezier ja. van. ja. Nou, jaarlijks veranderen die vrijstellingen een beetje. Um, um, ik, ik dacht voor ouders kinderen dat het zo rond de 5000 euro was uit een hoofd. Maar ik pim er niet op vast. En uh, ja, uw accountant kan het inderdaad gewoon goed monitoren. Uh, ieder jaar even zorgen dat het keurig wordt afgewikkeld. En dan is dat een hele nuttige manier om uh, op, een, op een legale manier uh, ietsjes aan uh, belastingvermindering uh, te doen. Ik zeg het om even één keer heel nadrukkelijk. Koos Boer is uh, hoogleraar algemeen belastingrecht. Is dus geen belastinginspecteur. <laughs> is ook niet iemand die, die alle tarieven en alle schijven uit zijn hoofd weet. Uh, dat we hem niet in gaan zetten op een deskundigheid uh, en hem daarop gaan overvragen. Nou, dat, die was, niet wat, heeft. dat was wat ik wou weten. Ik wou in ieder geval hartelijk bedanken. Ja, nou oké, okay, goed. En uh, nou ja, prettig dat het op deze manier nog geregeld kan worden. Ja, dat ook. Ik hoop dat u nog heel wat juist is meegaat. Maar, uh, precies, He? precies. Zeg bedankt. Oké, okay. ja, dank Dag. voor het bellen. Dag. Dag. Ja, Koos Boer, er zijn natuurlijk ook heel veel gevallen waarbij eh, dat niet geregeld wordt. En, en dan kan de, de, de, de bijl van de belasting opeens hart in iemand zijn nek komen. Ja, dat, dat, dat klopt. En dat, uh, ja, dat zie je dan ook wel. En daar hadden we het eerder ook al over. Ja, die, uh, die successieheffing wordt als heel onrechtvaardig beschouwd. Het grijpt aan op een heel vervelend moment. Maar het gaat ook om serieus geld. En uh, dat kan uh, uh, gewoon baargeld zijn, een spaarrekeningetje die overgaat van ouders naar kinderen. Maar grote problemen zie je in deze tijd, met name toch wel, ontstaan. Op het moment dat uh, er bijvoorbeeld onroerende zaken overgaan in een nalatenschap. Die onroerende zaken die worden dan uh, gewaardeerd voor toepassing van de successierecht. Daar speelt de boswaarde een belangrijke rol. En dan vervolgens krijg je dus een hele hoge waarde uh, waarover je belasting moet betalen. Vervolgens zit je met een onverkoopbaar huis of soms zelfs met een zorg. Flat, waar je ook nog allerlei verplichtingen moet betalen aan, uh, aan maandelijkse lasten. Hè, voor, uh, voor allerlei servicekosten. Uh, ja, dat, dat, dat is dan nog eens een keer bijzonder zuur. Dus het gebeurt geregeld in de praktijk dat mensen erdoor verrast raken. Uh, en daardoor is het heel verstandig om daar gedurende leven. Uh, ja, toch goed over na te denken. Maar schets zo'n scenario nou eens. Hè? Want even, even hier op voorbordurend. Stel je voor uh, een ouder overlijdt. Heeft een huis in een niet courante wijk. Op een niet courante plek. Um, uh, en vervolgens zegt de, de, de belastingdienst zegt tegen jou als nieuwe eigenaar. Oké, okay, wacht eens even. We gaan nu. Dit wordt jouw box drie. Ja, eerst dus even die, die successiewet. Um, uh, en, en de successie uh, ja, tegenwoordig heet het erfbelasting die daarover uh, moet worden betaald. Dus dat is al de eerste uh, uh, uh, vorm van uh, afschuimen. En dan vervolgens zit het bij jou in bocht uh, 3. Ja, je, je zit er dan mee. Uh, zeker als je het niet kwijt kunt, zeker als je het zelf ook niet gebruikt voor bewoning. Uh, en, en, en ja, je zit er al helemaal mee op het moment dat uh, er niemand voor komt om het te kopen. En dan betaal je jaarlijks in, uh, in bocht 3 ook nog eens een keer belasting over de waarde van dat, uh, van dat pand. Eventueel de financiering kun je daar nog van aftrekken. Hè? Dus de. De schuld krijg je er ook bij, uh, al dan niet gedeeltelijk. Nou ja, en dan betaal je daar belasting over. Ja, dat kan, uh, dat kan natuurlijk heel, heel, heel onhandig zijn. Goed, dus als ik maar eens is, kan uh, tijdig contact zoeken met een de deskundige die uh, ja. kan adviseren. Ja, absoluut. Ja. En kijken wat er nog uh, te, te regelen en te doen is. Mieke Dijkhuizen, goede nacht. met Mieke Dijkhuizen. Ik kreeg vandaag een grote. Uh, ...aan mij gerichte blauwe envelop. En toen ik die openmaakte... ...toen zag ik dat het ging over een, hu een, een uh, belastingsschuld... ...van de huiseigenaar, van wie ik het huis huur. Mm -hmm. Die man woont ergens in Amerika. Ik geloof dat hij zelfs verhuisd is naar Mexico. Ik heb alleen een Giro nummer waarop ik het geld stort. Maar de belasting draagt mij op... ...om mijn huur nu voortaan aan de belasting over te maken... En uh, ik, ik voel daar eigenlijk niks voor. Ik denk van, ik heb niks te maken met die man zijn belastingsschuld. Laat de belasting dat fijn uitzoeken met die meneer. En niet met mij. Maar het schijnt heel serieus te zijn. Want er staat, als u niet aan deze vordering voldoet... kan ik onder u beslag leggen. En de daaraan verbonden kosten komen dan voor uw rekening. Dan denk ik, dat is toch eigenlijk te gek? Dat ik word aangeslagen voor iets waar ik eigenlijk part nog deed aan heb. Interessant punt, Koosboer. Ja, wat hier ongetwijfeld zal spelen is... dat de huiseigenaar uh, nog een, uh, ja, een onvreffende rekening heeft met uh, de Belastingdienst. Ja, dat is zo. En de Belastingdienst denkt van... nou ja, als uh, meneer in uh, Mexico zit... maar uh, dat, uh, dat onroerend goed ligt hier en dat levert nog geld op... dan uh, moeten we eens even kijken of we daar uh, ons voordeel uit, uh, uit kunnen halen. En dat, uh, nou ja, dat proberen ze dan door uh, aan u te vragen... maak de huur maar aan ons over... Het, ja, het vervelende is, dit, dit soort dingen komt natuurlijk vaker voor, dat de, de Belastingdienst natuurlijk op zich daar uh, even vanuit het maatschappelijk belang bezien natuurlijk op zich een goede zaak uh, heeft. Hè. Wij, wij zouden eigenlijk allemaal vinden dat iemand die zijn belastingschuld niet betaalt, ja, dat linksom of rechtsom natuurlijk uh, zou moeten doen. Hè. Dat is uh, in het eerste uur ook wel ter sprake gekomen. Als er ergens dus nog uh, 4 miljard ligt, ja, dan moeten we dat vooral uh, uh, wel ophalen. Dus daar, daar, daar komt het een beetje uit. Hè. De Belastingdienst heeft allerlei rechten, bijzondere rechten. Uh, dat weten we ook allemaal. Waar het gaat om het invorderen van uh, belastingsschulden. En in dit geval is dat niet uw belastingsschuld. Hè. Dat is uh, wat het Onheimisch maakt. En uh, ja, u denkt, ja, wat, wat gebeurt er nou als ik dadelijk uh, dit geld overmaak aan de Belastingdienst? Nou, oh, daar ben ik niet zo bang voor, want uh, dat gaat heel goed natuurlijk. Behalve dan dat ik eventueel wat een brief kan krijgen van uh, mijn huiseigenaar exact. of zijn vervanger. Ja, en dan maar kan dat is interessant. Dat uitleggen. Ja, dat is dat een hele goeie. Op... Daar wilde ja. ik ook heen. Dat ja. overmaken aan de Belastingdienst, dat zal nog wel lukken. Um, huur overmaken aan um, de huurbaas, dat lukt, uh, lukt ook goed. Dus de, daar zit het obstakel niet. Maar ja, u wilt natuurlijk niet achteraf worden van de huurbaas. Je hebt het aan de verkeerde over gemaakt. Maar ontstaat er ja. niet een vordering inderdaad? Gewoon ook in juridisch opzicht een vordering dan uh, van, van die huurbaas op mevrouw Dijkhuizen? Uh, nou, nee, dat, dat is denk ik allemaal wel, wel goed afgeregeld. Uh, hè, dus de, de invorderingswet voorziet in allerlei bijzondere rechten... voor de fiscus en tegelijkertijd biedt dat ook wel weer bescherming... aan degene die, uh, uh, nou ja, zoals in dit geval uh, mevrouw Dijkhuizen, daaraan meewerken. Uh, maar wat ik zeker zou doen, hè, want u heeft een hele terechte vraag... wat ik zeker zou doen als u zo'n uh, zo, zo brief krijgt... is toch eens even ook de inspecteur bel of de invorderaar... zeggen we dan eigenlijk, om even dit punt gewoon met hem te bespreken... te zeggen, nou ja... Ik heb deze brief gekregen. Ik begrijp dat u er uh, enige haast bij heeft. Maar uh, misschien kunt u mij als burger, hè, ook dat heeft uh, in de communicatie tussen overheid en burger denk ik wel de voorkeur. Kunt u mij even uitleggen wat hier precies aan de hand is? Ik heb uh, ook een, uh, een vraag, gaat dat dan wel goed met mijn huurwaas? Komt die dan niet achter mij aan? Uh, als u mij daarvan kunt vrijwaren of mij kunt uitleggen hoe dat werkt dan uh, wil ik daar met alle plezier aan meedoen. Maar is het handig om dat zwart op wit te krijgen? Dat mevrouw Dijkhuizen van de Belastingdienst zegt... ik wil gewoon van u een verklaring, zwart op wit... waarin staat dat u als eerste rechthebbende op, op, op dit geld... Uh, mij vrijwaart van een vordering van, mijn, van mijn, de huisbaas? Ja, ik, uh, ik, ik denk dat dat heel, uh, heel verstandig is. Um, kijk, nogmaals, um, daar waar je dus praat over... Um, uh, ja, een Belastingdienst die op deze manier probeert... Hè, nogmaals voor het algemeen belang zaken te regelen daarbij burgers betrekt, daarbij eigenlijk uh, fiscale leken... om het maar zo te zeggen, uh, gebruikt als, uh, als uitvoeringsinstrument. Als, uh, dat, uh, daar lijkt het dan een beetje op. Ja, dan natuurlijk uh, doet het er heel verstandig aan... om daar wel even ook over te bellen en ook de aan te vragen... kunt u mij dan, uh, al was het maar voor mijn eigen gemoedsrust... dat even zwart op wit zetten. Dat maar op zich draar. hoeft mevrouw Dijkhuizen zich geen zorgen te maken. Op dat weet nee, nee, ik, ik, ik maak me ook geen zorgen, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. En dat is mijn vraag. Ja, maar Want die ik keuze heeft u niet begrepen, als ik goed luister. Ja, nee, ik denk eh, dat gebeld. is een afhankelijk inderdaad ook van de toonzetting van het briefje. Maar als ik u zo beluister, dan is dat aan de serieuze kant. Ik bestaat hier. Als u niet aan die vordering voldoet, kan ik onder uw beslag leggen. Dan denk ik, ja, nou moet het nou nog mooier. Ik weet, ik heb geen, zelf geen belastingsschuld. Ik betaalde het altijd keurig netjes. Ja. Ik kreeg opeens vanwege een huisbaas die een belastingschuld heeft, een vordering. Nou, dan vind ik dat eigenlijk toch te gek voor woorden. Ja, nou, dat, uh, de, ik, ik kan me dat uh, gevoel heel goed voorstellen. Aan de andere kant, ja, kijk, als het op deze manier is geregeld in de wet... om toch ook om wel mensen te laten bijdragen... en ja, u, u wordt daar feitelijk als een instrument voor ingezet... Dan, uh, ja, dan, dan is dat klaarblijkelijk ook wat de wet dan uh, voorschrijft. En hoe vervelend we dat soms ook vinden... Ja. Ja, um, ja ik, ik zou dat toch wel serieus nemen en, en ik... doen. Ja, ik, zal, ik zal het maar gaan doen. Dat ja, lijkt die, me ook, ik ja. Ik heb al gezegd tegen die man: van nou voor volgende maand kan het dan niet meer. En hij zal niet zo heel erg rijk worden van, uh, van mijn huur. Dus die belastingsschuld kan ik dan tijdenlang aan, aan hem gaan betalen. Dat vind ja. ik ook alweer zo'n ja, ja. ja. Goed, maar ik hoop dat u verder geholpen ja. bent met de opmerking van Koosboer. Ja. Ja. ja, nou dat, dat op zichzelf wel. Oké, okay. goed. Dank. Okay. Dank voor goed. bellen. Dag. Dank u wel, Boer. Ik wil even met jou naar, naar de teletekst. Daar staat nu op dat uh, voormalige SS'ers en hun nabestaanden... die een oorlogspensioen krijgen... kunnen heel gemakkelijk de Nederlandse inkomstenbelasting ontwijken. Een cda kamerlid uh, noemt dit een wantoestand en wil dat dit verandert. Uh, SS'ers hoeven nu alleen belasting te betalen als ze zelf hun inkomen opgeven. Maar hun pensioen krijgen ze uit Duitsland. En de Duitse fiscus weigert daarover inkomsten de gegevens te leveren. En ze krijgen hier dan nog pensioen over de jaren dat ze in krijgsvervangerschap zaten. Ja, dat is, uh, dat, dat is een, uh, een raar bericht natuurlijk. Als dat uh, zo is, dan uh, geeft het mij weer eens te meer aan... dat dat ook zaken zijn die uh, terecht op de politieke agenda staan. Je speelt natuurlijk nog het extra sentiment dat het oorlogsmisdadigers uh, ja, betreft. Hè, dus dat begrijp ik heel goed. In zijn algemeenheid is uh, uh, pensioenen uit Duitsland uh, wel een extra aandachtspunt. Ook dit jaar overigens in de aangifte uh, over het jaar 2012... is er wel gezegd dat ze daar uh, extra ook op gaan letten. Ik weet niet helemaal of dat hetzelfde type pensioen of uitkering is... waar we het hier over hebben. Maar er komen geregeld uitkeringen uh, uit Duitsland. Duitse rente worden die ook wel genoemd. Dat zijn eigenlijk een soort pensioenbetaling... of misschien zelfs ook wel dit soort betalingen. Rente. En die... Uh, uh, ja, die, die, die, um, daar, daar zitten allemaal eigenaardigheden aan. En blijkbaar is dit er ook weer eens eentje. Waarbij dus um, uh, vanuit de Duitse overheid... niet aan de Nederlandse overheid wordt gezegd... die betalingen worden gedaan. En dan hangt het dus van de toevallige omstandigheid af... of iemand het wel of niet aangeeft. Tegelijkertijd, dat geldt met heel veel inkomen, ook gewoon voor binnenlanders. Heel veel inkomen wat wij zelf ook verdienen uh, bij de fiscus, bijvoorbeeld ook in die vooringen gevuld Maar oh, Sorry, je moet me toch even helpen. Want dat ja. betekent dat, dat zij. Er uh, ze, ze, zijn dus mensen die in Nederland wonen dan, ja. maar nog vanuit Duitsland uh, uh, betaald krijgen, een pensioen krijgen. Um, en eigenlijk zouden ze in Duitsland daar, daar pensioenbelasting uh, over moeten betalen? Nou, de, de, hier geldt ook weer de verdragen. Dit zijn gewoon de verdragen om te voorkomen dat er dubbele belasting wordt betaald. Je kunt je voorstellen dat zowel Duitsland als Nederland... hier een, een, een fiscale claim zouden, zouden hebben, in theorie althans. Dan regelt het verdrag dat. Daar zitten allerlei, en met name voor die Duitse pensioenen... en die Duitse rente zitten allerlei uh, uh, moeilijke uh, punten in. Uh, hier, als ik het bericht goed begrijp, maar ik lees het ook net uh, voor het eerst... Er zit het hem ook in het feit dat de Duitse overheid niet, uh, niet kenbaar maakt... dat die pensioenen worden uitgekeerd. Okay, en dan kan er tussen wel een schip vallen en dat is helemaal niet goed. Goed, ik zou zeggen politiek los het op. John Vermeulen schrijft een mailtje en schrijft... heeft een alleenstaande vader in de bijstand ook recht op belasting teruggaven? Ja, dat is in zijn algemeenheid niet te zeggen. Dat hangt er helemaal vanaf natuurlijk wat daar verder dan uh, uh, gebeurt. Een Alleenstaande vader in de bijstand die, uh, nou ja... Uh, misschien uh, ergens uh, uh, inkomsten heeft en uh, recht op kortingen heeft. Ja, die zou ook wel eens recht kunnen hebben op een teruggave. Uh, het enkele feit dat je een alleenstaande ouder bent... kan je in sommige gevallen een alleenstaande oudere korting opleveren. Dat is een soort faciliteitje. Uh, ja, het aangeeft het budget vertelt je precies welke voorwaarden je uh, moet vervullen. Het hangt af van de leeftijd van de kinderen... of ze binnen wonen huis, of buiten et cetera. Uh, dus daar kan een, uh, daar kan een uh, uh, fiscale korting voor, uh, voor gelden. Maar... Um, uh, ja, in zijn algemeenheid niet, kan ik niet zeggen of iemand dan oh. geld terugkrijgt of niet. Moet een beetje tempo gemaakt. Hè? Heel veel bellers. Mevrouw De Vries, goede Dat is wel helemaal leuk hoor trouwens. Mevrouw de Vries. Goedenacht. Ik heb een vraag over een lijfrente. Ik heb een advies gekregen voor uh, lijfrente. En die uh, daar heb ik een factuur voor gekregen. Nou is die uh, ik heb begrepen dat je alleen die nog in 2012 af kunt trekken. Maar uh, het bedrag is op 2 januari afgeschreven. Nou is de vraag, kan ik die factuur nog, toch nog aftrekken? En zo ja, in welk, uh, onder welke uh, uh, post? Um, ja, dat, dat hangt er inderdaad even, even vanaf. Um, lang niet alle kosten, ook niet, uh, oh, ook niet in het kader van lijfrente, zijn, uh, zijn, zijn aftrekbaar... Het er met name moeten gaan om uh, kosten die je maakt... ter verwerving in of behoud van, uh, van inkomsten. Dus ik twijfel er een beetje aan... of, uh, of zo'n rekening uh, in aftrek zou kunnen worden gebracht. Dan heb je ook nog het timing-element. De rekening is klaarblijkelijk misschien al wel binnengekomen in 2012. maar ja. Zeker. ja. Maar, maar dan weer later betaald. Um, daarvoor zou, zou gelden voor, voor particulieren... kun je zeggen dat kosten in aftrek kunnen worden gebracht... Um, als uh, um, nou ja, eigenlijk... Um, kunnen Worden gevorderd. Uh, eigenlijk is normaal gesproken het moment van betalen beslissend. Maar uh, als de rekening er ligt en hij wordt bijvoorbeeld rente dragend of hij is vorderbaar, dan um, zou dat ook wel kunnen. In sommige gevallen geldt ook wel weer dat je een soort uitloopje hebt van een half jaar. Uh, maar in eerste instantie is denk ik het allerbelangrijkste eigenlijk zou moeten beoordelen of die kosten überhaupt in aftrek zouden kunnen komen. Um, ja, omdat ook advieskosten niet zomaar in, uh, in aftrek kunnen worden gebracht. Ook niet als het betrekking heeft op lijfrente. Ik had begrepen dat dat, dat, dat tot, uh, 2000, uh, tot en met 2012 zou kunnen. Nou, dat, dat geldt voor sommige kosten zeker, hoor. Maar het ja, is dan even de vraag, waar heeft het advies dan op betrekking? En uh, ja, als dat inderdaad kosten zijn waar, waar ook de adviseur van zegt dat ze aftrekbaar zijn... dat is denk ik ja. wel uh, het makkelijkst om uh, te beoordelen... Uh, dan, dan, dan, dan zijn we dat poortje gepasseerd. Dan Zo zou ik zeggen, dan zouden die kosten in aftrek moeten komen... Uh, dan is het inderdaad het moment van betaling is, is net over de jaargrens heen. Maar uh, ik, ik kan me zelfs voorstellen dat uh, de opdracht op betaling al is gegeven in 2012, pas is ja, dus afgeschreven zeker. in ja. 2013. Dus dan, dan zou het, uh, wat mij betreft, uh, uh, verdedigbaar zijn om ook die, uh, die kosten in 2012 wel, wel af te trekken. In welke, want ik kan namelijk verder helemaal niks aftrekken. Ik heb een huurwoning en uh, verder heb ik geen aftrekposten. Dus mijn vraag is ook nog van in, onder welke post kan ik dat aftrekken? Nou ja, dat, dat is ook nou precies de, de vraag die ik mezelf net stelde. Uh, welke welke ah. post zou dit dan zijn? Ja, kijk, als uw adviseur zegt dat dit ergens aftrekbaar is... Uh, bijvoorbeeld als uh, uh, uh, kosten die zijn gemaakt voor uh, inkomen uit periodieke uitkering... want dat zou een lijfrente kunnen zijn dan ja. zou hij in die post uh, in aftrek moeten kunnen komen. Dat is kalmen. zeg maar een pensioenvoorziening. Okay. Ja, voor okay. lijfrenteuitkering, ja. Goed. Dus dat, dat, dat zou dan kunnen, maar ik, ik denk dat het eigenlijk het allermakkelijkst is... Uh, om, om uw pensioenadviseur gewoon even te bellen met de vraag... waar denkt u dat ik dit het beste kan uh, verantwoorden? Ja, ja, ja. Nou, fijn. Dank u wel voor het advies. Oké, en dank voor het bellen. Goed, dag. dag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van de De heer Otman, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik heb de volgende vraag. Uh, mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Tsjechië. En uh, ze heeft voordat ze naar Nederland kwam... een aantal jaren daar gewerkt. En ze heeft nu een ouderdomspensioen uit dat land. Iets van 90 euro per maand. Mm -hmm. uh, nou, ze vermeldt dat netjes bij uh, box 1. En ze wordt aangeslagen daarvoor. Maar uh, in Tsjechië ouderdompensioenen tot ongeveer 400 euro per maand uh, worden niet uh, aangeslagen dus uh, bruto is netto mm -hmm. en mijn vraag is wij vermelden dat netjes en wij moeten, of mijn vrouw moet belasting daarover hier betalen uh, heeft het zin om bijvoorbeeld uh, bezwaar tegenover dat te maken bij de belastingdienst um... Nou het, um, het punt wat hier speelt is um, dat, dat er dus twee landen zijn... die op een andere manier eigenlijk aankijken... tegen de manier waarop je daarover zou, uh, zou moeten betalen. Um, dan is dat normaal gesproken een situatie waarbij je zegt... nou eens even kijken wat het verdrag precies zegt. Uh, het zou dan het verdrag nederland Tsjechië zijn... als ik het verhaal goed begrepen heb. Um, dan zou het goed kunnen zijn dat, um, uh, dat... dat ligt wel in de lijn der verwachting... dat het verdrag zegt Nederland als woonland mag heffen... Um, dat betekent dat uh, eigenlijk wordt gezegd... Ja, het, is, het is aan Nederland dan om uh, belasting te heffen. Dat is wel de meest normale gang van zaken? Dat, dat, ligt wel, ja, dat, dat is wel een soort het uitgangspunt. Uh, je, je hebt weer wat uitzonderingen bijvoorbeeld voor, voor overheidspensioenen... of, of uh, daarmee verband houdende pensioenen. Maar in principe, waar je woont betaal je belasting? In, in dat soort gevallen is de woonstaat de sterke staat, zeggen we dan. En, Ook uh, als zij Tsjechisch staatsburger is en blijft? Ja, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Het is echt uh, de woonstaat... Uh, uh, die, die daar dan uh, de bovenliggende partij is. Um, eigenlijk zeggen we, maar, ja, de woonstaat is ook de staat... die de kosten draagt van die burger in uh, de kosten van de snelweg en uh, de verlichting daarvan, et cetera. De bronstaat in dit geval Tsjechië... ja, die hoeft alleen maar die uitkering te doen. Um, juist bij pensioenen zou het zo kunnen zijn... dat uh, natuurlijk is gewerkt in, uh, in die staat. Dus daar zie je wel eens wat afwijkende regelingen. Ik weet het voor het verdrag van Tsjechië even niet uit mijn hoofd... maar gesteld dat de woonstaat Nederland uh, heffingsbevoegd is... Ja, dan mag Nederland daar ook zijn eigen regeltjes op toepassen. Ja, en dat Nederland niet dezelfde doelmatigheidsdrempel heeft... van die 450 euro die Tsjechië wel heeft... ja, dat kan heel, heel goed een verschil zijn. En dan is Nederland feitelijk ongunstiger dan Tsjechië... maar daar biedt het verdrag dan geen oplossing voor. Als het in het verdrag staat, dikke pech. Nou, als het verdrag zegt Nederland mag heffen... dan gaat Nederland dat ook doen. En dat Nederland zich niet houdt aan die 450 euro regel uit Tsjechië... Ja, dat is wel logisch, want omgekeerd houdt Tsjechi zich vermoedelijk ook niet aan de Nederlandse Belastingtarieven. De heer Oké. Okay. Helder? Nou, ik heb het begrepen, maar het probleem is in het geval dat wij bijvoorbeeld, ja, vraag 43 aftrekken om dubbele belasting te voorkomen. Kunnen wij niet de bronbelasting vermelden? En daarom moet zij toch hier in Nederland belasting over betalen. Want er is wel bronbelasting ingehouden op die uitkering? Er is geen uh, belasting, in uh, je, gehouden op, die, uh, op dat pensioen. Dat is uh, minder dan 400 euro per maand en daar betalen ze geen belasting over. Maar welke bronbelasting zou u dan willen vermelden? Ja, dus uh, hij, hij heeft het zin om bezwaren te maken tegen... Nee, u geeft geen antwoord op de vraag. Welke bronbelasting zou u willen vragen, vraagt Koos Koosboer. Nou, bronbelasting, de belasting in, die in Tsjechië is betaald. Maar daar is geen belasting betaald in Tsjechië in dat geval. Nou ja, dan wordt het vermoedelijk ook lastig om dat terug te vragen. Uh, dus, dus ik denk dat dat dan uh, voor, voor dat deel het antwoord op de vraag is. Ja, kijk, als u echt zegt, ja, ik, ik vind dit een, uh, een gang van zaken... waar ik uh, allerlei argumenten bij heb uh, om te zeggen dat het anders moet zijn... of omdat ik vind dat Tsjechië moet heffen... of omdat ik vind dat er een uh, eenzelfde regeling moet, uh, moet worden toegepast... Um, ja, dan, dan zou het om die reden lonen om bezwaar te maken. Maar als ik het zo even, um, in eerste instantie zeg ik erbij hoor. Want ik, uh, ik, ken het, uh, ik kan het onvoldoende overzien nu. Um, ja, in eerste instantie denk ik dat het uh, in Nederland, aan de Nederlandse kant, um, wel, wel logisch uh, gaat op deze manier. Maar, maar nogmaals, um, als u echt vindt dat u goede argumenten heeft, kan u natuurlijk altijd bezwaar maken. En de inspecteur ook even vragen, uh, ja, toe te lichten waarom hij dan uh, op deze manier de aanslag heeft opgelegd. Oké. Okay. Oké. Okay? Goed, ik heb het begrepen. Bedankt. Oké, okay, dank Goed. voor het bellen. Dag. Dag. LIT stuurt een mailtje en schrijft: hallo Frank. De gemeente krijgt de laatste tijd steeds meer taken toegewezen, maar ze krijgen daar geen zak geld bij. Ze proberen op allerlei waarschijnlijk oneigenlijke manieren aan geld te komen. De gemeentelijke belastingen zijn behoorlijk omhoog gegaan. Om, niet, om nog maar niet te spreken over allerlei subsidies voor gemeentelijke monumenten die tot nul gereduceerd zijn, bijvoorbeeld voor mijn Rieten Dak. Ze woont in een gemeentelijk monument. Eh, maar de eigen bijdrage van het Rieterdak. Uh, maar echte bijdrage aan mijn dak is niet meer mogelijk. Het uh, lijkt mij dat de gemeentes van twee wallen eten... Uh, vermeerdering van belasting... en een totale vermindering van subsidie op mijn gemeentelijk monument... waar ik me steeds nog aan de regels moet houden. Hoe denkt uw gast daarover? Ja, ik denk dat dat een uh, goed voorbeeld is van... Uh, ja, eigenlijk uh, ja, de, de, de hele belastingpolitiek. Maar dan op, op decentraal niveau, op gemeentelijk niveau. Ja, ook daar zie je dat er van twee kanten wordt geprobeerd om... Uh, uh, het een klein beetje binnen de perken te houden. Dat zie je aan de inkomstenkant. Uh, je ziet hè, dat ondanks het feit dat uh, de woz waarde van woningen omlaag gaan... mensen eigenlijk hetzelfde betalen aan gemeente, be gemeentelijke belasting. En dat is omdat de tarieven um, ja, uiteindelijk toch weer uh, enorm zijn uh, gestegen. Ja, en tegelijkertijd zie je ook aan de uitgavenkant... Hè, uh, bekeken vanuit uh, de gemeente, ja, enorme versoberingen. Dus daar, daar, daar kan ik me wel iets voor voorstellen... dat dat, dat voelt als uh, twee keer aan de verkeerde kant van de tafel zitten... Uh, meer, meer betalen dan je eigenlijk uh, zou verwachten. Ja, en minder, uh, ja, minder kunnen terugvallen op de gemeente... voor bijvoorbeeld uh, dit soort uh, daksubsidies. dan uh, in het verleden het geval was. Ja, dat, dat is denk ik wel rechtstreeks toe te toe, terug te voeren op uh, het economische tij. Ellen, goedendacht. Goedendacht. Je hebt ook een heel uh, interessant ja, <laughs> gegeven... wat ook te maken heeft met het economische tij. Uh, want jij helpt jonge ondernemers... Ja, ik ben daar gewoon ingekomen omdat ik altijd wil leren, leren, leren, leren en alles wil opnemen. Zo'n nieuwsgierigheid. Nou, nee, noem, maar nieuwsgierigheid. En ik ben nu een paar keer tegengekomen dat die jonge ondernemer, wat ja, de tand destijds is dat de kleintjes een beetje kapot maken. Rekeningen niet meer voldoen. We doen een kleine ondernemer zijn. Leveranciers niet meer kan betalen en dan gaat het mis. En op een gegeven moment uh, wordt iemand failliet verklaard of hij gaat een sanering aan met een bank of uh, in welke vorm dan ook, WZT of een gewone schuldsanering met een bank. En dan blijven die laat, dat laatste jaar, die boekhouding blijven liggen natuurlijk niet goed praten, maar ja, je moet door met je handel en dan is dat opsparen en dan hopen op het eind van het jaar dat je wel het geld hebt om dat te kunnen laten doen. Nou, vaak gebeurt het dan net niet meer. Dan blijft zo'n jaar liggen en dan, uh, ik heb al gezegd van dien maar een bezwaarschrift in. Dan kun je het een hele tijd rekken, maar op een gegeven moment wil die belasting die cijfers zien. En ik euh, heb begrepen van mijn veel oudere broer. Die zei: Eerder had je daar belastingmensen voor die je daarmee hielpen. En dan werd het afgerond. En mijn vraag is: hoe, in de hemelsnaam, als iemand geen inkomen meer heeft. echt van heel weinig geld moet leven, dat echt niet meer kan betalen. hoe los je dat op? Hoe leven je dan, in de hemelsnaam, nog jaarscijfers aan? Ja, even, even om te zien dat we elkaar misschien goed begrijpen. Uh, het gaat dus om iemand die uh, aangifte moet doen, daar jaarcijfers voor nodig heeft. Ja. Uh, ja. Daar, daar eigenlijk uh, niet aan toekomt, of, of misschien al helemaal niet meer aan toekomt... omdat het uh, eigenlijk al weer afgelopen is tegen de tijd dat er aangifte moet worden gedaan. Begrijp ik het dan goed? Ja, begrijp ik goed. En hij kan dat zelf dus ook niet. Maar, het, nee. gaat, precies, maar het gaat toch ook om dat er deskundige hulp voor betaald moet worden? Om die jaarrekening ja. op te ja. maken? Ja, ja. ja. ja. Nou ja, dat is toch. Dat, ik dat, heb dat, wel ja. soms, maar dan is het toch op zijn minst 500 euro. Of zo. Nou ja, waar hoes van? zo'n mensen dat van op? Hè? Dat is gewoon ja. niet te doen. Dan denk je, wat gebeurt er, wat zijn de consequenties als je dan. Maar je krijgt dan een, een aanslag opgelegd, een iets knappe ja. oog. Ja. Ik heb gezien voor 2500 dat er een aanslag van 19.000 wordt opgelegd. Ja. Dan, ja. Uh, nou kijk, hier, um, ja, hier, hier vreekt zich iets, uh, iets lastigs. Uh -huh. Kijk, ondernemers, uh, die, uh, ja, die nemen in, in zekere opzichten een bijzondere positie in binnen de Belastingwet. Uh, het zijn mensen die zelf hun geld verdienen, uh, met, met eigen activiteiten. Daar ook door de fiscus, uh, uh, en, en dat zult u uiteraard weten, ook bij uh, uh, worden gestimuleerd met uh, allerlei uh, fiscale cadeautjes. Ja, ja, en wat de Belastingdienst daar onder meer voor terugvraagt, is uh, dat een ondernemer zijn eigen administratie bijhoudt. Hij, moet, hij is administratieplichtig. Hij moet een administratie hebben waar zijn verplichtingen uh, ja, kenbaar in zijn, zijn opgenomen of het blijken. Ja, hij moet hem ook nog ja. bewaren, bijvoorbeeld. Nou, gaat zo maar door. Um, ja, die, die administratieplicht, daar is uh, de Belastingdienst natuurlijk terecht ook wel op gebrand. Want ja, als de ondernemer het niet zelf bijhoudt, hoe moet de inspecteur in vrede weten hoeveel lolles je hebt verkocht per jaar. Deze man die ik voorstel bijvoorbeeld, die heeft keurig wel alle maanden doorberekend en zijn btw afgedragen. Nou ja. Maar geen totaalplaatje. Nee. Nou, dat is het dilemma. Maar... Ja, kijk wat je dan krijgt. En zeker als een ondernemer uh, dan maar bijvoorbeeld één of twee jaar actief is geweest en je hebt wel aangiftes btw liggen en je hebt wel een begin van een administratie. Ja, dan zul je uiteindelijk toch moeten proberen te komen tot een reconstructie uh, van dat wat er is gebeurd. Moet je achteraf uh -huh. maar inderdaad proberen, zo goed en zo kwaad als het gaat... Uh, balansen en verliezen winstrekeningen in elkaar te zetten. Vaak is dat een klus aan de andere kant. Um, nou, met, met wat hulp kun je nog een heel eind komen. Um, dat, is, dat is in veel gevallen wel betaalde hulp. Hè? Uh, ik denk dat er veel mensen zijn die daarbij willen helpen. Uh, maar daar, uh -huh. daar, daar misschien toch ook wel weer een, uh, een rekening voor sturen. Um, dat is het juist. Dat is het ja, en enkele keer... Ma sorry nog één vraag, mag je bijvoorbeeld, ik zeg altijd, ik teken altijd een kruis, hè, van inkomsten uitgaven. Nou, op een gegeven moment zit je na dat jaar, dus loop je vast. Wat heb je dan nog aan schulden uitstaan? Wat heb je nog aan tegoeden uitstaan? En op die manier kun je een vrij simpele berekening in hele grove lijnen maken. Zou dat mogelijk, zoiets, dat je dat wel eenvoudig doet? Ja, voor, voor, voor in ieder geval hele kleine ondernemers um, geldt soms toch ook wel um, ja, een, een iets minder zware vorm van, uh, van administratieplicht. Ja, er wordt wel gezegd dat voor, voor echt kleinere ondernemers soms ook het kaststelsel uh, mag gelden. Uh, dat zijn met name uh, die onderneminkjes die nou ja, in, in, in omvang ja. en in uh, ja, aard en complexiteit niet al te um, ingewikkeld zijn. Nee, um, nee. Vroeger was het idee ook wel dat je dat met name voor uh, het marktkraampje kon gebruiken. Hè, want je, je neemt je kassatje ja. mee. Wat erin zit zit erin ja, en wat ja. eruit gaat gaat eruit. Ja. Um. Ja, want het is eigenlijk heel eenvoudig als je het bekijkt. De, de man had alles keurig achter zijn bankafschriften liggen. Dus je kunt het zo aflezen. Wat, Wat voor bedrijf erin? ging het om, Ellen? Uh, dit was een freelance bedrijf in, in levering van gordijnen en vloerbedekking in jongens gaan Massaal om op het moment. Oh. Dat ja. is al eigenlijk al geweest. Wordt bijna niet meer verhuisd. Wordt nou, Aan grote bouwbedrijven die opdrachten laten uitvoeren. En dan uh, ontdekken dat ze zelf niet de kosten gedekt krijgen. En, en dan is het de schilder of de, de staveerder, die kom ik dan tegen. Of de timmerman, dat is een kleine bedrijf, die dus eigenlijk bankroet en door. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk, ik denk dat ik uh, gewoon eens dat een beetje op ga oefenen. Kijken of ik die mensen op die manier kan helpen. Ik dank u, hartelijk. Oké, okay, dankjewel. Dank voor bellen. Dank je Dank u. Dag. dag. Felicia, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb even de volgende vragen, twee. Om precies te zijn, de eerste is als volgt. Um, waarom moet ik betalen voor uh, inkomen waarvoor ik zelf, die ik zelf heb betaald? Met andere woorden, waarom moet ik voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering... In, uh, belasting betalen. Oké, okay, zullen we even die vraag... dan moet je de andere vraag maar even onthouden als je wil. Ja. Waarom, waarom betaalt uh, Felicia belasting over haar arbeidsongeschiktheidsuitkering? Nee, uh... verzekering. Ja, de verzekering. Want een uitkering is, is, is een arbeidsongeschiktheidsuitkering... maar in dit geval is het om een verzekering... die ik zelf in eerste instantie heb gekocht. Ja, en, en waar betaalt u dan verzeker. belasting over? Felicia? ja. Hoorde je de vraag, waar betaal je belasting over, vraagt uh, Koos? Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarvoor ik me tegen heb verzekerd. Ik heb me verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. En maar over een verzekering betaal je toch geen belasting? Nou, nou ik, ik heb een arbeidsongeschiktheidverzekering. verzekerd. Ik, ik heb me verzekerd tegen ziekte. Ja. Yeah. Tegen, nee, vermindering van inkomen. Ja, maar wacht even. Ik, ik snap het ook niet. Je, je hebt je verzekerd tegen uh, arbeidsongeschiktheid. Uh, ben je nu arbeidsongeschikt? Precies. Juist, dus het gaat om de uitkering uit die verzekering. Precies. Oké, oké, oké. Maar die dan, dan, dan, zei straks over. nee, maar dat, daar gaat ze wel tegenkomen. Oké, okay, dus daar heb, je over, daar heb je zelf voor betaald. Uh, nee. En nu de, de verzekering tot uitkering komt, moet je de belasting afbetalen. Oké, okay, Koos. Ja. Iedere maand, ja. ja, ja die die, die uitkeringen ja, zijn aangewezen als ja, feitelijk een soort vervanging van, van arbeidsinkomsten. En waar gewone arbeidsinkomsten worden belast, worden die dingen die daarop lijken feitelijk een beetje op dezelfde manier behandeld. En uh, ja, daar, uh, daar, daar zit het hem uh, in. En uit uh, doelmatigheidsoverwegingen uh, worden zulke soort uitkeringen dan uh, ook in de belasting betrokken... Dat betekent dat als de uitkeringsinstantie een uitkering doet, uh, dat doet hij hem niet bruto, maar netto. Um, dat betekent dat je netto geld krijgt en uh, het bruto gedeelte gaat alvast naar de Belastingdienst. En dat betekent net als bij werknemers feitelijk, die krijgen ook een netto salaris, uh, verdienen het eigenlijk bruto. Doen eind van het jaar aangifte inkomstenbelasting en zien dat ze hun belasting al hebben betaald. Door die ja, oké. Okay. Ja, nou, dat begrijp ik. Maar er zit een groot verschil in. En dat is omdat ik heb betaald voor om, om uitbetaald te krijgen te terzijde tijd. Ja, ik ja. heb in product gekocht en daarover moet ik belasting betalen. Ja. En, en, en dat vind ik nogal een beetje ja, het, uh, vreed. Omdat je enerzijds... Je wilt nooit arbeidsongeschikt raken. Ben je eenmaal arbeidsongeschikt en je verzekert je tegen eventuele... Uh, negatieve uh, uh, financiële situaties. En daar moet je nou maar ook wel op proberen. Daar word je in feite voor gestraft. Ja, nee, Want... dat, dat, dat begrijp ik heel goed, ja. Ja, het is, het is uiteindelijk uh, uh, ja, de wetgever die allerlei verschillende categorieën van inkomen heeft en uh, ook heeft gezegd, ja, dit, uh, dit neem ik daar ook in mee. Uh, ja, niet tegenstaan inderdaad het element dat je je daar zelf voor hebt verzekerd. Dat, uh, dat, dat klopt, dat, dat heeft de ja, wetgever dat, dat daar... dat is een beetje krom. Dat, ja, dat, dat, nou ja, dat, dat ja. voel ik wel, ja. Ik, zat... goed, ik, ik, ik weet niet of er een rare vergelijking is, Koos, maar op het moment dat jij meedoet aan een loterij? Ja, dat is weer een andere belasting. En dan heb je het over de, de, de kansspelbelasting. Uh, maar daar eventueel. heb je ook zelf voor betaald. En vervolgens komt hij tot uitkering en dan is het ook belast. Ja, maar, ja, maar, maar niet met Je kunt natuurlijk ja. niet vergelijken een loterij met een, met een als, je, als je ziek bent. Nee, dat, dat zijn geen... appels met peren vergelijken. Nou ja. ja, het gaat om een verzekering in dit geval: een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. En die verzekering komt tot uitkering. En dan wordt het gezien als vervangend loon, zegt Koos. Ja, Maar, ik ja, ben maar je met, met... koopt het product. Je koopt het product. Ja, nee, u heeft denk en, ik en wel. En als we het hebben over, over een loterij, de staatsloterij, dat is, dat is netto. Daar hoef je ook geen belasting over te betalen. Nee, maar u heeft, u heeft gelijk. Dit zijn inderdaad uh, misschien zelfs wel appels met uh, meloenen. Um, ja, precies. Dit ik, klopt gewoon niet. Nee, dat zijn ook andere belastingen. Dus daar, daar uh, ik, ik, ik snap op zich de poging van Frank heel goed. Maar het zijn inderdaad andere, andere belastingen. Ja, ik, ik denk, maar daar uh, wordt u niet, uh, uh, op zichzelf uh, niet vrolijker van. Uh, dat dit uh, de keuze is van de wetgever om op deze manier dat inkomensbegrip in te richten. En ook, ook deze uitkeringen. Mee te nemen en uh, ja, daar, daar hetzelfde systeem op toe te passen. En dat u het zegt, ja, dat vind ik gek, want ik heb het, uh, ik heb het zelf betaald. Uh, ik heb er zelf uh, uiteindelijk premies voor afgedragen. Uh, dat, ja, dat klopt. Nee, dat ben ik helemaal, helemaal met u eens. Oké. Okay. Ja. Felicia, dank uh, we dan hebben, heb we, nee, ik Ja, we hebben we even... laatste, het ging Ik had twee vragen, nietwaar? Ja, dus maar we hebben nog nee, één bellen. Ja, en... maar ik had, ik had nog een tweede. Ja, maar u zei dat ik, ik zeggen... twee mocht stellen. Ja, wel. Ik... Oh, oh, u vindt dat u er recht op hebt. Oh, zie zeker? U had me dat toege, toegewezen net. Oh. Ik, u, u zei, onthoud de tweede vraag. Hè? Ja, Bij maar deze... we hebben nog één beller, Felicia. En ik wil graag die laatste beller ook nog even... Ik weet dat nou, ik, ik, weet ik het, je... het gezegd heb. Ik ja, weet nou, gezegd. En, en ik vind dat ik een hele belangrijke vraag te stellen heb. Nou, dat ik... Ik vind dat wel. Ik wil weten waarom er waarom, uh, de Riss garantiedepositostelsel... Voor, voor als een bank omvalt. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met een kapitaalverzekering als een verzekeringsmaatschappij omvalt? Want ik begrijp dat daar ook een soort van toezichthoudend orgaan is. Maar als dat hetzelfde werkt als de Nederlandse bank, dan, bank, dan heb ik daar weinig vertrouwen in. Wat vindt u? Nou, ik, het moeilijk is: en, en, en uh, uh, ja, depositogarantiestelsel. dat geldt echt voor depositos. Um, het is ook eigenlijk een beetje, ja, niet, niet een belastingkwestie. Voor producten. Maar hoe zit het met verzekeringsproducten? Ik, ik durf u dat niet zo heel goed te zeggen, omdat het ook niet echt een belastingkwestie is. En, um, het is wel een hele belangrijke vraag. Um, maar die, ja, die zit eigenlijk buiten de belasting. Dat depositogarantiestelsel is volgens meer een soort bankaire kwestie. Ja, okay. dat weet ik. Oké, okay, goed, Felicia, maar uiteindelijk ik, ga nu zijn. ik ga nu streng zijn. Je hebt je vraag gesteld. Dit valt buiten de competentie van Koos Boer. Dus daarmee gaan we op die vraag, hoewel het een goede vraag is, dat geef ik je mee. geen antwoord geven. Dank voor het bellen. Ik wil echt even Timo de gelegenheid geven in die vier minuten die ons nog rest om zijn vraag te stellen. Timo, nacht. Ja, nacht Frank. Uh, dag, meneer Koos Boer, was het? Ja. Eén vraag die ga ik herformuleren in de vorm van een opmerking. Want anders hebben we daar geen tijd meer voor. Ik vind dat Boetes en accijns eigenlijk buiten de begroting om zouden moeten lopen. Omdat anders politieke partijen in de verleiding komen om dat te maximaliseren. Zodat ze meer uit kunnen geven. Dus dat is niet zozeer een vraag die ik daarvan maak, maar gewoon een opmerking. Mm -hmm. Dat laten die maar gewoon Boetes en accijns zich gewoon maar rechtstreeks in mijn inkomen op de staatsschuld. Yeah. En de vraag die ik had was... Ik vind het al de hele tijd raar dat uh, belastingen en accijns niet altijd zichtbaar zijn. Met andere woorden, als je naar nou de pomp toe gaat en je gaat benzine tanken... dan krijg je niet op je bonnetje te zien hoeveel accijns je daarvoor betaald hebt. Maar ook bijvoorbeeld op je salarisstrook krijg je niet te zien... het verschil tussen werkgevers, lasten en het netto loon. Wel de inhoudingen die op je bruto loon zijn gedaan... maar daarbovenop worden ook nog werkgeversdelen, werknemersverzekeringen en pensioen... Uh, bijdrage okay. gestort. En die zou ik ook graag willen weten. Oké, okay. helder. Ja, dat, dat, dat is het rechtpunt. Door de zichtbaarheid van dat wat je aan belasting betaalt, dat kan uh, op sommige punten echt veel beter. Uh, andere landen doen dat ook heel anders. Uh, ofwel aan de pomp, ofwel op het bonnetje, uh, uh, ofwel op het loonstrookje. Uh, dat, uh, dat klopt. Dan weet je ook beter waar je aan toe bent. Uh, vanuit uh, ja, vanuit de, de, de, de belastingkant gezien, vanuit de overheidskant gezien, zit er wel een soort psychologisch effect in. Als je, als je het natuurlijk niet ziet dat je het betaalt... Ja, dan voelt het ook minder als, uh, ja, als, als de last die het wel is. En dat is natuurlijk toch niet goed. Je moet als burger beter weten waar je aan toe bent. Ook beter weten op welke momenten je bijdraagt aan, uh, ja, aan, aan de overheidskosten. Dus ik, uh, ik vind dat een hele terechte oproep. En uh, daar is in de politiek overigens ook wel... Uh, en ook aan de zijde van de wetgever wel uh, aandacht voor, hoor. Maar dat kan nog steeds uh, veel beter, dat zij het okay. toegegeven. Ja. Nou, verder bedankt. Oké. Okay. Ja, dat, toch? Dat was je punt, Timo. Dank je wel. Als, als, trouwens, even één ding, Timo. Als, als je dat allemaal zo precies zou zien, wat, wat voor informatie levert je dat precies op? Nou, dan kan ik in mijn boekhouding, zeg maar, als ik die zou hebben, zou ik dat allemaal kunnen optellen. En dan kan ik ongeveer zien, zeg maar, uh, waar de ver verhogingen en waar de verlagingen vandaan komen. En dan kan ik daarop sturen, want probeer toch een beetje een calculerend en verantwoordelijk burger te spelen. Ja, tegelijkertijd kun je er ook niet zoveel aan veranderen op het moment dat, dat er gekke dingen uitkomen, toch? Ja, tuurlijk wel. Ik kan toch stoppen met roken? Oh, dat vind ik. Ja. Misschien sowieso een heel goed idee. Ja, maar dat vond meneer Boer ook, toch? Ja. Absoluut, ja. Ja. Okay. ja. Maar die worstel komt dan een keer boven, denk ik. Dat okay. hoop ik wel, ja. Dan worstelen we samen. Oké, okay, worstel samen. Dankjewel. Dankjewel. Dank voor het bellen, Timo. Dank je Nou ja, het dat, dat is wel grappig hoe ontzettend veel reacties er nu al loskomen. Kun je nagaan wat er morgen allemaal op Radio 1 gaat gebeuren. Belasting, het gaat ons wel allemaal aan. Ja, eigen, eigen aangifte doe je die zelf trouwens? Nou, dat, uh, uh, dat, dat doe ik dus niet. Um, ik, uh, ik, uh, ik heb dat uh, jaren geleden al eens uh, door een ander laten doen... en dat gaat uh, perfect. Ik, ik doe hem op mijn beurt weer voor mijn ouders. Dus uh, zo draag ik mijn steentje weer bij. Kijk eens aan. Jouw, ouder, jouw vader zit hier ook trouwens. Die gaat jou weer terug naar huis chaufferen... want je eigen auto die zit ja, even die niet meer. Het heel veel dank dat je hier bent, bent blijven zitten, De, uh, Koos. Heel, veel, heel fijn. Tweede uur ook. Um, en uh, nou, een goede thuishuis. Koosboer uh, was hier te gast. hoogleraar leraar Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden. Dank je wel. gedaan. Voor jouw vele informatie. Morgen uh, Kazerloenen opnieuw met Klaas. En zometeen op deze plek kunt u luisteren naar uh, Omroep Max. Nachtzuster Astrid de Jong neemt plaats achter de microfoon. Met nog veel meer vragen en nog veel meer antwoorden. Wat mij betreft dank voor het luisteren. Zometeen is dus Astrid de Jong.